Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In de buurt van de Franse stad Lyon is een chemische fabriek... het doelwit geworden van een terroristische aanslag. Daarbij is een dode gevallen, een man die is onthoofd. Ook is er een onbekend aantal gewonden. Volgens Franse media reden twee aanvallers vanochtend iets voor tien uur... met een gestolen auto door een afzetting het fabrieksterrein op... en brachten daar gasflessen tot ontploffing. De knal was in de wijde omgeving te horen en er ontstond brand. Het lijkt erop dat ze probeerden om met de auto... grote tanks met explosieve stoffen te raken... Later werd buiten de fabriek het onthoofde lichaam gevonden met daarbij een IS-vlag. Het hoofd was volgens mediaberichten vastgemaakt aan een hek, enkele tientallen meters van het lichaam, en was voorzien van Arabische teksten. De daders zouden hebben gezegd dat ze van IS waren. Een van hen is aangehouden. Zo gaan om een dertiger die bekend was bij de veiligheidsdiensten. Over de tweede verdachte zijn nog geen officiële mededelingen gedaan. Volgens Franse media bevindt hij zich onder de gewonden. Minister Dijsselbloem zegt dat de eurogroep er morgen echt moet uitkomen met Griekenland. Volgens de voorzitter van de eurogroep moet er dan een sterk en vernieuwend voorstel van de Grieken liggen, anders is het te laat. Dijsselbloem wijst erop dat de deal nog door het Griekse parlement moet worden aangenomen en daarna door de parlementen van de eurolanden. Grote delen van Den Haag zaten vanochtend zonder stroom door een storing. De oorzaak is mogelijk een defect in een hoogspanningsstation in Rijswijk. De bezoekers van attractiepark Drievliet hadden ook last van de stroomstoring. Veel attracties stonden een tijd lang stil. Ook in Zeist omgeving viel vanochtend de elektriciteit uit. Ook daar is de stroomvoorziening weer hersteld. In de eerste ronde van Wimbledon moet Kiki Bertens het opnemen tegen titelverdedigster Pietra Kvitova. Het is de eerste keer dat Bertens tegen de Tsjechische speelt. Debutant op Wimbledon, Richelle Hogenkamp, moet het opnemen tegen Wang Chang uit China.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 In de randstad vielen ze op de A1 Amsterdam amersfoort in beide richtingen bij Muiden 2 kilometer. Vanwege, vanwege concertbezoekers en op Concertatie is het erg druk op de N57. Tussen de aansluiting met de A15 en Hellevoetsluis over 11 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. Devenset-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Sandvoort, de vertrouwde specialist voor Sandvoort en omgeving. Autobedrijf Sandvoort, ook geopend op zaterdag. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het, het. Al 25 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM. In 2015. Al 25 jaar. Live. Live. Z -Z -M -M. Met, met nu. ZFM. Luncht. Geef mij je hand. Kijk in mijn ogen. Ik ben vol van iets dat jij me geeft.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 Wil ik dichterbij je zijn.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 Over troubled water, Simon and Godfunkel and Cecilia. So, yeah. Okay, Cecilia.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 Ja, die man die heet uh, Gregory Porter. Ik had dat dan uit van ooit trouwens, maar ik vind het wel lekker hoor. Ja, trouwens is op Harden Jazz niemand te Het Zit dichter bij Jazz dan wat ook. Hij is er, hoor. Ja, hij is er. Ja, ik heb hem live aan de lijn, dames en heren. De Zandvoorts topreporter, de heer Joop van junior. Hello, junior. Uh, junior, ja, dat ja, goed, ja. hè? Klinkt goed hè? Het ja, klinkt uitstekend eigenlijk. Ja, hoe vond, je ja. Dat, hoe vond je dat liedje van die Gregory Porter? Vond het niet erg lekker? Ik hou ook van die muziek, ja. ja. Daar heb ik helemaal geen probleem mee. Ja. Nee, dat is een nieuwe, nieuwe, nieuwe plaat. dus het staat nu in de tip rate. Nou, ja, het klonk ja. erg goed moet ik zeggen. Ja, lekker hè? Lekker ritme uh, ja. Ja, uh, helemaal geweldig. En echte muzikanten, dat geldt ook weer, geen computer. Die, die hebben die ook nog dan tegenwoordig. Wat? Echt oh, nee, nee, muziek. Nee, maar Die zijn er nog zat. Ze komen alleen ja. niet meer zoveel aan bod. De computer doet het meer, maar goed. Ach, oh. zullen we het daar maar niet over hebben? Nee, laten we het daar niet over hebben. Laten we het hebben over het, uh, het weekend ...wat eigenlijk er vandaag al begint, Rut. Ja. Want uh, uh, vanmiddag is er het een en het ander te doen. Het begint ook het een en het ander. Uh, ja, en uh, dat gaat zo het hele weekend door. Tot en met zondag. Goed. Want uh, vanmiddag om, uh, om vier uur wordt de tentoonstelling Zandvoort Strand geopend in het Zandvoort Museum. Het is een tentoonstelling dat een algeheel beeld geeft over het Zandvoortse strand... maar ook, naar het verleden toe, even mijn pieper uitzetten. Twee tellen, want hier word ik niet goed van. Ja, nee. oké, okay. daar zijn we. Um, goed, die, die tentoonstelling die, die is samengesteld uit, uh, uit uh, archieven en, en foto's en, en uh, zaken... Ter, doen, ter zakendoende van uh, onder andere de KNRM, de reddingbrigade, uh, de strandpolitie, de gemeente Zandvoort, uh, noem maar op, uh, particulieren, uh, van alles nog wat, en dat is allemaal samengebracht in het Zandvoortsmuseum. Uh, het is een lange expositie, want normaal is een expositie in het Zandvoortsmuseum uh, een week of vijf, dan houdt het echt op. Maar deze is tot 25 augustus, dus het zal een week eerder zijn dat dit afgelopen is, want het moet nog afgebroken worden. En uh, ja, daar, daar moet je eigenlijk naartoe. Er staat onder andere, onder andere staat daar een, een strandtent, zoals de oorspronkelijke strandtenten de naam hebben gekregen, tent. Ja. Echt een tent uh, van zeildoek gemaakt met, met, met, met palen. En die kon men dan tegen de wind in neerzetten. En die werden elke avond weer weggehaald, die werden opgeborgen. En de volgende dag kwamen ze weer tevoorschijn. En keek men hoe de wind stond. En dan, uh, dan werden die weer neergezet. Nou, uh, uh, Michel Drommel heeft er eentje nagemaakt. Uh, echt levensgroot en uh, met alles erop en eraan en die is onder andere tentoongezet. en er is nu al ontzettend veel belangstelling voor want uh, met name landelijke media hebben dat al meegenomen in hun berichtgeving voor het komend weekend dus het is een belangrijke expositie uh, en daar, daar, daar moet je gewoon van genieten ja tuurlijk hij, de... gaat hij gaat hem ook op het strand hij gaat hem ook op het strand neerzetten trouwens hè dat weer uh... Als het weer een laat hè? We gaan eerst eens een expositie gaan we doen, ja, oh ja, toch? Ja. Ja ja ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Nou goed, oké. Okay. Nou dat is dus om vier uur en direct daarna om vijf uur uh, begint uh, op het uh, Gasteesplein Zandvoort culinaire. Het, het lekkerste weekend van Zandvoort. waar ik eigenlijk uh, vanaf maanden weer het hele jaar naar uitkijk. Je weet, het is maar mijn achtergrond uh, culinaire handel en. Uh, ja, dat begint dan. Uh, weer een heleboel exposanten die uh, mensen willen laten proeven wat zij zo al in hun mars hebben. En dat is dan voor een, voor een, ja, een, een kleinigheid kan je daar al, al behoorlijk eten. Uh, van 2 tot 6 euro zijn er gerechten te vinden, drankjes te vinden. En dat is echt... Ja, um, uh, goede keukens zijn daar te vinden en die worden uh, goed gebracht daar. Goede chefkoks, goede zaken. Uh, er is door de Zandverse Krant is er een, uh, een krant uitgegeven en die heet dan de culinaire krant. Ja, hoe kan het ook anders? Daar staat alles in. Daar staat ook in wat de, de uh, individuele deelnemers uh, gaan maken. Wat dat gaat kosten. En uh, nou, dat, uh, dat, met die krant in de hand, dan kom je de hele. Weekend kom je gewoon door, want het is vandaag vanaf 5 uur tot half 11. Morgen is het van 4 uur tot half 11 En zondag is het van 3 uur tot half 10. Dan is het eerder afgelopen. Moeten ze ook weer allemaal af Want maandag moet het gasversplein gewoon weer uh, bruikbaar zijn voor, uh, ja, voor, voor leveranciersauto's, noem maar op. Dat moet het helemaal leeg zijn. Dat gaat dus ook gebeuren. En zondagavond gaan ze daar uh, uh, gewoon werk van maken. Dan hebben wij ook nog op, uh, op zaterdag wordt het een nieuwe pad dat is ontstaan vanaf uh, het, uh, het uh, stationsplein... naar de boulevard... wordt officieel geopend. Het is een uh, à la Zandvoortpad... dus wil ik bijna zeggen. Uh, Zandvoort wil gedeelte van Zandvoort weer teruggeven... aan de natuur. Uh, veel helm, veel zand, schelpen... van alles nog wat. Dat is aan de zijkanten van dat pad. En dat is dan... Uh, wordt morgen, wordt dat, uh, nee, Zaterdag wordt dat om half vier geopend. Zaterdag ook... en dat is al vanaf half tien... is uh, op de Vondelaar bij uh, Snackbar de Oude Halt. Anytime de Oude Halt, moet ik zeggen... is het straatvoetbaltoernooi... dat naar die Snackbar is genoemd. Marcel Schorel en Marcella Schorel... die zitten daar al heel lang in. En die zijn eigenlijk de vader en moeder... van het, uh, uh, de, de voetbalkooi... die daarnaast is gemaakt. Uh, ze beslechten ruzies. Ze hebben een pleister. En ja, een goed woord. En dat uh, doen ze uitstekend. En dan... krijgen we de zondag... Want dat is natuurlijk een topdag. Z Italië aan Zandvoort. Het, het heeft al weken in de, in de landelijke persen staan ook. Um, Max Verstappen komt naar Zandvoort. Die gaat uh, zondag een aantal keer. En ik kan wel even opzoeken hoe vaak. Hij gaat uh, vier keer gaat hij met zijn Formule 1 auto. Van de Scuderia Toro Rosso. Gaat hij uh, wat, wat rondes draaien. En uh, hij kijkt er zelf ontzettend naar uit. En ik denk dat een merendeel van van de Nederlanders die uh, uh, de Formule 1 een goed hart zo dragen... daar ook naar uitkijken. Het zal dus waarschijnlijk wat druk worden. De entree voor het circuit is uit mijn hoofd 12,50... Maar daar krijg je dan ook het een en het ander voor. Uh, de, de, het is niet alleen verslappen, maar ook uh, Italiaanse supercars. Uh, Ferrari Club Nederland komt met honderd verschillende Ferraris. Nou, niet verschillende, maar honderd Ferraris. Uh, er is een bepaalde competitie. De sportklasse is aanwezig. Uh, zelfs een, een, ja, een, een soort optocht van een heleboel Vespa's. De Italiaanse, wat dat tegenwoordig heet, scooter. Dat is allemaal te zien zondag vanaf uh, 9 uur. Verstappen die treedt op uh, om 10 uh, over half elf. 10 over 12, Kort voor 1. En hij doet, het, oh, hij doet het zelfs vijf keer zelfs. Uh, half twee. En om vier uur. Dat treedt hij op. En dan morgenavond, dat is dus zaterdag, is hij ook te zien in een soort van meet and greet in het centrum van Zandvoort op het Raadlijksplein. Hij heeft dan die, uh, die, die Formule 1 auto bij zich. Hij heeft geen toestemming gekregen om daar uh, mee te rijden. Maar hij mag hem wel starten. Nou, en dat is al een belevenis op zich. Als je het dan nooit mee hebt gemaakt. En ik kan me voorstellen dat heel veel mensen dat alleen maar kennen van de televisie. Ikzelf heb het uh, wel meegemaakt in het verleden. De 83 is uh, Formule 1 in Zandvoort gestopt. Nou, en toen kwam ik al regelmatig op het circuit. Ook met de Formule 1. Dus ik ken dat. Maar het is alleen maar... ja anders geworden. Dus ga er naartoe. Als je mazzel hebt, dan moet je wel mazzel hebben. Dan kan je een, een, een handtekening uh, verzorgen. Laten verzorgen door Max stappen. En als het niet lukt, ja, dan heb je een gemoe pech gehad. Maar dan heb je wel een hele leuke avond gehad. <coughs> nou Ruud, dat... Uh, de, sorry. <coughs> dat is eigenlijk uh, hetgeen dat ik wil vertellen. Oh nee, zondagmiddag is er ook nog. Oosterpark staat 44 een, een optreden. Daar wonen een paar uh, leraren muziek. Daar uh, is een optreden van een pianiste, dat is uh, gratis toegankelijk. Het begint om 4 uur en dat is op de Oosterparkstraat 44 en dat heet Muziek op Zondagmiddag. Nou, uh, ik denk dat het uh, nu toch eigenlijk wel voldoende is om een heel weekend mee te kunnen maken, lijkt mij. Uh, ja, ja. Uh, slaap je nog, zie je? Er <laughs> zal wat bijna gebeuren, denk ik. <laughs> ja. Ik hoorde wel, is of ik las trouwens, dat, dat uh, Max Verstappen niet de enige is. Hè? Want uh, ook Jan, Jan, Jan Lammers is natuurlijk aanwezig. En, ja. en ook de, de, de, die van de Indy-cars, Arie, Arie, Arie Leijden, die is er ook, ja. hè? Ja. Ja. ja, die heeft twee, twee keer de Indy 500 gewonnen. Die is ja. ook. Jo, uh, Jos Verstappen, de vader van Max, die zal ook rijden. Ja. Maar ja, men komt in principe voor... Ja. Denk ik, voor Jos, voor Max te stappen. Ja maar ik, ik snap, ik snap, ik, ik snap wel waarom hij niet uh, zaterdagavond op de weg mag rijden. Hij ja, nee, heeft niet eens de... een rijbewijs, man. <laughs> dat klopt. Dat kan ook nog niet, want hij is ja. op 17. Ja, pas 17. Hij mag helemaal niet komen op de openbare weg met nee, dat nee. ding. Nou, dus, in het, het verleden was het zo. Je mocht niet eens uh, in een raceauto op het circuit rijden als je geen rijbewijs had. Nee. Als hij bijvoorbeeld was ingenomen voor het een van het ander. Ik noem wat op. Uh, drank of zo. Mocht je niet racen, al had je al 20 jaar gereisd. Maar ja. je kwam niet de baan op. Nee. Hoe dat tegenwoordig is, dat weet ik niet. Dan kan ik niet over oordelen. Maar... Uh, Stappen heeft inderdaad, uh, die kan hij ook niet. Wij zijn nog bij 17 geen nee, rijbewijs. Nee, precies. Nou ja, uh, het, het is weer een leuk weekend Joop. En er zijn, uh, ja, uh, ja het is zo. Een... te doen, ja. echt waar. En uh, ik verheug me op een heleboel dingen. En het, het meest verheug ik me uiteraard op, ja, de, maar dat ben ik dan, uh, op Culinaire Zandvoort. Ja. Geweldig festijn dat vanmiddag dan om vijf uh, uur begint. Ja. En uh, lekker eten, lekker drinken, gezellig. Mooi weer, ook ja. goed. Ja, ja, wat wil je nog meer. Hé, hey, maar eet je niet te veel? Nee, nee, nee, nee. nee Doe nou, nou rustig aan. Ik moet eigenlijk moeten, want ik ben 25 kilo kwijt. Wat dat glaas heb, dat weet ik niet, maar ik moet het niet terug zien te krijgen. Oh. Het <laughs> ja Ik doe tegenwoordig een, een sherry-dieet. Dat is goed, hoor. Ach, dat ja, nou? is fantastisch. Ik ben al drie dagen kwijt. Dat is niet Ja, ja, ja, ja. Ja, zo is dat. Hé, hey, uh, maar... Uh, nou ja, jij hebt in ieder geval wel lef om erheen te gaan, dat vind ik wel goed. Ja, ja, zeker. Dat ga ik ook ja. absoluut doen. En, uh, ik, ik zal de komende drie dagen veelal in het dorp en op het circuit te vinden zijn. Oké, okay. nou, uh, ik wens je een heel fijn weekend. Dank je. En uh, ja, Gaat lukken. Ik ga verder met de dijk. En, Moet nee. jij nog optreden van de weekend? Nee, ik doe uh, nee, nee, ik doe niks. Het uh, kan ook te druk worden. In ja, doe, jongen. drie dagen nou, Zandvoort bij die radio goed. en dan ook nog optreden, dat kan een oude man niet meer trekken. Dat <laughs> Uh, Oké, okay Ruud, uh, voor jou en je meisje een fijn weekend. Ja. En uiteraard ook voor uh, onze luisteraars een uh, mooi ja. weekend Zet dat Tot volgende op. week. En uh, ja, tot volgende week, maar weer. Dag. Doei We waren erbij en we keken het aan we zagen het gebeuren, Lieten het gaan We waren hard bezig. Ik heb nog Weekend hier is antwoord, je hebt genoeg te doen. Dus uh, je bent weer volledig uh, op de hoogte uh, van alles. Toch? Ja. In cafe, just the other side of the Jay and the Americans. Come a little bit closer. ze weer, uh, uh, je weer uh, een relatie te hebben met een ander. En dat geeft dan weer allemaal problemen. en Tjonge, jonge, jonge, wat een wereld leven we toch. Wist u trouwens, dames en heren, daar kom ik ook net achter, dat Heemstede is de op drie na beste gemeente van Nederland. De gemeente, eind, de gemeente eindigt op een vierde plaats in de ranglijst van Elsevier en bureau Louter. De lijst is samengesteld door gemeenten te ordenen... op de optimale mix van wonen, werken, recreatie en cultuur. Harmonieus, een harmonieus leefklimaat en rust en ruimte. In de top drie staan respectievelijk Rozendaal, Laren en Naarden. En Heemstede eindigt dus op vier. Bloemendaal staat op zeven. En in de top tien staat opvallend veel gemeenten... die vlakbij een strand of een meer liggen. Onder, onder meer de aanwezigheid van scholen en winkels. Een universiteit en een ziekenhuis werd meegenomen als indicator. Nou, waar Zandvoort staat, dat vermeldt het bericht niet. Dus uh, dan moet je maar eens even op internet kijken. Dan kom je daar vanzelf achter. Uh, maar het is druk genoeg in Zandvoort. Het is gezellig in Zandvoort dit weekend. U kunt dus naar Max Verstappen gaan kijken. U kunt naar die prachtige tentoonstelling gaan kijken in het Museum Vanmiddag vanaf vijf uur. Culinair, u kunt nog smikkelen op het uh, gasthuisplein. Nou ja, jongens, wat wil je toch eigenlijk nog meer? Hé? Ja, ik vind het bijna jammer dat ik niet in Zandvoort woon. <laughs> Tja. Maar goed, um, dat is er allemaal te doen. Dat hoort u net van Joop. En ik ga u uh, een mooie plaat laten horen van Rodes. In het kader van de actie Spieknaal. En zo heet het liedje ook: Rodes. Spieknaal. voor de actie Speak Now tegen seksueel gebeld. Dit was Rodes. Really, yeah. like it, volgende week uh, 30 juni loopt die actie af en uh, volgende week donderdag komt ze nog een keer bij ons in het programma over de resultaten. Rodes dus. Ja, echt waar hoor. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. This O.C. Okay. Smith Oh, I wake up in the morning With my hair down in my eyes And she says hi Little green apples And I stumble to the breakfast table While the kids are going off to school goodbye And she reaches out and takes my hand Squeezes it and says I look across at smiling lips That warm my heart And see my morning sun And if that's not loving me, loving me. Then all I gotta say God didn't make little green apples And it don't rain in Indianapolis in the summertime And there's no such thing as Dr. Seuss Disneyland, Mother Goose, is no nursery rhyme God didn't make little green apples And it don't rain in Indianapolis in the summertime When myself is feeling low, I think about her face of to ease my mind. Sometimes I call up at home Knowing she's busy She's busy And ask if she could get away And meet me and grab a bite to eat A bite to eat And she drops what she's doing And she hurries down to meet me And I'm always Sits waiting patiently. Smiles when she first sees me, cause she's made that way. If that's not loving me, all oh, I gotta say God didn't make a little green apples, it don't snow, many apples went away. leaves Ja, dat is een uh, lekker oud liedje. Ozi Smith was dat, en uh, dat nummer, dat heette. Uh, uh, hoe heet dat ook weer? Oh ja. <lacht> Little green apples, oftewel kleine groene appeltjes. Nou, dat kan ook. De gemeente Harlem is niet blij met de plannen... voor een groot uh, outletcentrum bij Sugar City in Alfweg. Grote angst is de verkeerschaos en die, die verspreid wordt of die voorspeld wordt. Uh, de gemeente heeft officieel bezwaar ingediend... bij Haarlem en uh, Sparenwouden. Dus dan weet u dat vast. Wat is de plan uh, daar bij de oude suikerfabriek en zo... Daar dus in een groot outlet-toestand te maken. En, nou ja, ik kan me voorstellen dat Haarlem daar nou niet zo blij mee is. Nee, dan heb ik ben best voorgesteld. Oké. Okay. Nou, dan gaan we maar weer door met uh, lekkere muziek. Want we hebben nog wat. Toch? Ja. Tuurlijk hebben we nog wat. Afterglow. Had hand in the flame. So it still remind you op het water. Nou, kan het leuk zijn. Ja. Korses was dat. En die zijn ook binnenkort ergens uh, hier in de buurt te zien. Ik uh, weet nou niet meer zeker. Een beetje verwarmd allemaal. Je hebt allemaal zoveel van die festivals. Of dat nou bij uh, Harlem Jazz is of bij het Young Art Festival. Maar in ieder geval, ze zijn binnenkort ergens hier in de buurt. Dus dan moet u dat maar even... Als u ze live wil zien, moet u dat maar even in de gaten. Ja. Kan toch? Hè? Zo is dat.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 Ay, nou, was dat niet vanavond. Op ZFN wordt iedere houwe ouwe platina. <laughs> Dit Paul Carrick. Baby, I need your loving. En het liedje dat heet uh, Baby, I Need Your Loving. When I open Niels Schuizenbroek. Best, best part of me. Best part of me is you. You. uit deze regio, gaan Haarlem vandaan en het nummer heet Best Part of Me. En uh, dan natuurlijk de man waarvan we net uh, vernamen dat hij uh, ook zal optreden bij Harlem Jazz and More. Douwe Bob, Sweet Sunshine. En dat is de laatste voor vandaag. Yo! sunshine. <coughs> Zo, dat was Daal Bob. En uh, dit was ook Sierf en Lust. Ja, we sluiten gewoon af met Daal Bob. Gewoon de laatste voor vandaag. Ja, en hij gaat dus uh, samen met uh, nog een aantal anderen, gaat hij dus optreden bij Harlem, Jazz Moor. Het ja. is weer de tijd van de grote festivals. En de komende we weer aan. Het uh, begint al met... Uh, Jong uh, Art op uh, 3 en 4 juli in Beverwijk. We krijgen ook natuurlijk nog uh, Dutch Valley en... Uh, de, hoe heet het? Uh, Dance Valley en Dutch Valley krijgen we ook allemaal nog. Jazz Behind the Beach en voort. Nou jongens, het is weer een, een druk festivalseizoen. Je, kun, je hoeft je weer niet te vervelen. Maar het weer ook nog een beetje knap wordt... Dan, uh, hè? Maar goed, ik ga naar huis. Ik uh, wens u uh, nog een heel fijn weekend... Uh, kijk uit dat je niet te veel eet en niet te veel drinkt bij uh, de Stand voor het culinair. En ga genieten zondag en van Max verstappen op het circuit. Like wat shit, uh, leuk! Nou, dag! Tot uh, volgende week woensdag, dan ben ik er weer. Doei!